4 uur. Het nos journaal Eva de Jong.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 Houden we enkel om het gevoel rond sportevenementen.? natuurlijk wat meer power te geven. om het allemaal intenser te beleven. En daar zijn er natuurlijk nooit geen hele grote bedragen mee gemoeid. Dus ik ben erg blij dat ik te horen kreeg. dat de opzet zoals wij hem al jaren hebben. en vele anderen in het land, dat dat gewoon mag. Het weer bewolkt met af en toe regen. temperatuur 12 tot 13 graden. Morgen is het droog met opklaringen. af en toe zon. Het wordt dan 16 graden. ANUB ah, Verkeersinformatie. Aan het begin van deze maandagavondspits zitten de grootste problemen bij Amsterdam. Rondknopend de Nieuwe Meer, na een paar ongelukken. Maar ook daar lijkt het meeste leed alweer geleden. De files die opvallen staan dus daar, op de A4 vanuit Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Iets verderop was een aanrijding nabij Osdorp. Er staat nog file op de A10 Zuid, tussen de Rij en Osdorp, 4 kilometer. Maar de weg is inmiddels weer vrij.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 Prijswinnende documentaire over het leven van twee opmerkelijke vrouwen... op de Amsterdamse Wallen. Mijn tweelingzus, die werkt nog. Meneer, wil u nog billenkoeken? Vanavond, de Teledoc ouwehoeren. Die tegenwoordig, die weten daar helemaal niks van. Die laten hun eigen helemaal uitwonen. Vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. WPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst Cultuur. Anton de Goede, cultuurredacteur, zit hier bij ons in de studio. Welkom, Anton. Um, jij gaat ons vertellen over een expositie in het Boymans van Beuningen over de. Uh, een affichemaker, maar je zou bijna kunnen zeggen... de affichelofiel, als dat zou bestaan, het woord. Nee, hij bestaat Hij heeft ook een, ja, ook een enorme collectie ja. affiches van, van anderen. Gilein Escher. Eh, Gilein Escher, een van de beste affichemakers van Nederland. En dat waar, zei, kunnen we, waar kunnen we van kennen? Van welk beroemd affiche? Van affiches eh, uit de wereld van de cultuur. Eh, toneel Globaal, het Holland Festival... het Nationale Ballet, Festival of Fools... dansgroep Christina de Châtel. Ja, misschien dat het sommige mensen... Ook, je, ziet, als je, het, je, je moet het zien en dan denk ja, je, ah, je dat, dat is hem. Ja, ja. Dat hij de beste, een van de beste makers is, dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Wim Krouwel. En dat is uh, zo'n beetje de pauze op dat ontwerpersgebied. En dit weekend hoorde ik ook andere hem roemen. Uh, Gielijn Escher, de matisse van de Nederlandse afficheontwerpers. Oeh. En weer een ander benadrukte de hand van de maker omdat hij analoog werkt en niet zoals tegenwoordig met computers. Mm -hmm. En als je dat ook goed... Ik heb met hem één ontwerp uh, besproken. Dat is een uh, affiche uh, uit 2005 bij een foto-expositie van Ed van der Elske. En dat ziet er werkelijk oogstrelend uit. Je Die houdt op. Ja, ik ja. houd het op. Je ziet Willem-Frederik Hermans met een kat. Het is eigenlijk ontzettend simpel. Je ziet een groene belettering. Uh, luister wat Gilein Escher hierover zei. Dat was een tentoonstelling van foto's van, de, van Ed van der Relsken met katten als onderwerp. Dat was een tentoonstelling in het Kattenkabinet, Dus een museum wat helemaal aan kunst met katten is gewijd. En waarom is dit nou zo'n goed affiche? Kijk, mijn opvatting is dat ik geen tekst door een kunstwerk van een ander zet. Dus of dat nou een schilderij van Salmeijer is met een kat... of een foto van Ed van der Welske, of wat voor ander kunstwerk ook... ik vind een kunstwerk van een ander moet je met respect behandelen. En wat je vandaag de dag ziet bij de meeste museumaffiches... of je nou het Museum ziet, of de Lakenhal, of het Tijlers... of het Rijksmuseum, het is allemaal... ze nemen een detail uit een kunstwerk en ze zetten de tekst doorheen. En ik vind dat kun je dus gewoon niet maken... tegen de explosierende kunstenaar. En zeker niet als het dan een overleden kunstenaar is... die zich niet meer kan verweren. Ja, dit is uh, gelijk Gilein Escher ten voeten uit. Ja. Want hij is ook een zalige mopperaar. Uh, en een van de preciezen. En hij is een van de preciezen. Hij verdiept zich in het onderwerp. Hij heeft respect voor het toneel, voor de kunstenaar die hij beweegt. En brengt. hij zegt dit ook niet voor niks, want hij zegt hier eigenlijk mee... al die anderen doen dat wel, maar ik niet. <laughs> ja. Dat zegt hij dus niet ja. mee. En uh, wat mij verbaasde is, deze man heeft op dit moment bijna geen opdrachten. Uh, hij heeft daar zelf een verklaring voor. Want ik verbaas me erover. Ik zeg, kom op, een van de grootste mannen van Nederland. Hij kwam... Met de verklaring dat het komt omdat al de culturele instellingen tegenwoordig met bureaus in zee gaan en niet meer met individuele ontwerpers zoals hij. Kijk, die bureaus, dat zijn hele ge goed geoliede, zakelijk georganiseerde bedrijven die dus uh, ontzettend goed zichzelf kunnen verkopen. En met name dus kunstpauzen kunnen platlullen, want daar komt het gewoon op neer. En, uh, ja, en dan zo'n zo, zo, zo grote kunstinstelling, he, die tegenwoordig natuurlijk ook commercieel moet denken. Want de subsidies worden minder en ze moeten dus zelf de broek ophouden... en noem het allemaal maar op. Ja, die, die laten zich dan waarschijnlijk aanpraten... dat als het werk door zo'n bureau gedaan wordt... dat het bezoekersaantal dan gaat stijgen. Ik denk dat het zoiets is. Uf. Want als je gewoon artistiek bekijkt het resultaat... dan zie ik geen verbetering. Die is er niet. Ja, en ik begrijp wel wat hij bedoelt. Want vroeger was de lijn tussen de makers van bijvoorbeeld een voorstelling... of een tentoonstelling mm -hmm. veel korter dan dat die tegenwoordig is. Nu loopt het via allerlei afdelingen van een bedrijf. En dat heeft het risico dat de maker van een affiche veel verder afstaat... dan waar het uiteindelijk om zou moeten gaan. Namelijk om de inhoud van wat er gebracht moet worden. Los daarvan is waarschijnlijk ook de smaak veranderd... ten opzichte van de tijd waarin Gilein Escher opgroeide... en veel gevraagd ontwerper was, zo in de jaren 80, 90. Mm -hmm. En ik sprak net met iemand die zei van... Ja, ik vind het er mooi uitzien, maar tegenwoordig op de computer kan je veel meer. En is dit eigenlijk te simpel? Maar dat zijn echt botsende werelden. Die computerwereld van nu en die wereld waaruit hij komt. Het laatste citaat waar het helemaal hierover gaat. Weer Gilein Escher. Nou ja, het is iets heel geks. In de, in de tijd dat Sandberg directeur van stedelijk was, in de tijd dat ik dus als kind opgroeide met kunst, was kitsch iets dat was uit en boze. He, kitsch, dat was eh, ondanks dat je verschillende stromingen had in de kunst. was toch iedereen vriend en vijand het over eens dat kitsch, dat hield je buiten de deur. En vandaag de dag is het, nou, het is een tsunami van kitsch die over ons is gekomen. de laatste 10, 15, 20 jaar. En ik, ik weet niet of we daar of ooit nog onderuit komen. Het is echt het is één grote stroperige, kleverige massa. Kijk maar naar een nieuwe nos journaal het is, het is gewoon één grote stroom van kitsch. De mopperaar. Dan nou weet je ook gelijk waarom Escher, zo weinig opdracht waardoor, krijgt. Maar nog even één ding. De botsende werelden van, van Gilein Escher. En het feit dat jij zei de, de, de uh, banden tussen de makers en degene die hen moeten verkopen op een affiche zijn zo uh, uh, lang geworden. Uh, ik zie Gilein Escher voor me in Amsterdam lopend met gewoon een rol affiches onder zijn arm. Daar ben ik hem werkelijk wel eens tegengekomen op straat. Ja, nou dat is grappig dat je dat zegt. hij is uh, Gilein Escher is oh. zelf ook plakker geweest. Ja. Uh, Gewoon want hij van vindt, zijn eigen werk. Hij vindt eigenlijk de plaats waar een affiche komt vindt hij zo belangrijk... dat hij ging zelf met, met lijm de straat op. Dat zegt en, veel, uh, Living for Posters is een begeleidend boek. Daar zie je op de cover... Uh, een affiche dat hij had. Dat plakte hij op schuttingen... waar hij dan affiches wilde plakken. Hij ging dan naar een, uh, een aannemer... Die zei die van, van hier heb je een doos sigaren, uh, mag ik daar uh, uh, actief worden? En dat ja. mocht dan vaak. Ja, geweldig. Zelf plakken ook nog. Goed. Er is een uh, expositie van zijn werk Boymans in van, Boymans Beuningen. van Beuningen. Die is er nu en loopt tot? Nou, ja, nou loopt de ook... hele zomer. Dus als je denkt over een paar weken, dan kan het ook nog. Prima. Oké, okay. okay. dankjewel Anton. Dan is het nu tijd voor ons panel Schuld en Boete... met vandaag Paul Vugts, misdaadjournalist van het Parool... en Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat. We gaan het even over een kwestie hebben die eigenlijk vorige week speelde... maar één argument in die zaak is niet aangeraakt, namelijk dit. Robert M. heeft hoger beroep aangetekend... tegen het vonnis van 18 jaar cel en TBS. En de ouders van die slachtoffers vinden nu... dat met het aantekenen van een hoger beroep... blijkt dat Robert M. geen spijt heeft. En dat werd naar buiten gebracht door de raadsman van die ouders, Richard Korver... en een zeer gewaardeerd lid van dit panel. Uh, Paul, wat vind jij daarvan? Ik bedoel, in principe gaat het om een recht wat Robert ja. M. gewoon uitoefent. Nou, dat vind ik eigenlijk van. Uh, dat, <laughs> okay. uh, dat wel eens, ik snap die emoties helemaal. Die ouders willen van die zaak af. En dat is volstrekt begrijpelijk. Maar ja, het is ook een strafzaak. En uh, de verdachte vindt dat hij. Uh, uh, dat het volgens niet terecht is. Hm. Dus gaat de verdachte in hoger beroep. Uh, ja, Dat begrijp ik heel goed. De, de advocaten van uh, Robert M., Willem Anker, ook al een gewaardeerd lid van het panel... en Charling van der Groot, die vinden die koppeling... tussen berouw of niet berouw hebben en afzien van het hoger beroep schandelijk. Op andere gronden zou je misschien kunnen zeggen... waarom zou je in een hoger beroep gaan, maar dit vinden ze, die koppeling vinden ze niet kunnen. Nou, het zijn twee verschillende dingen. Je kunt spijt hebben en toch in hoger beroep gaan. Uh, je kunt ook geen spijt hebben en niet in hoger beroep hm. gaan. De, um, Waarom leggen legt uh, leg de ouders die koppeling? Hij kan geen spijt nou, hebben, want hij houdt niet op met die zaak. Nou, ik snap wel dat dat bij de ouders uh, zo binnenkomt. Uh, als iemand door wil procederen, dan, denk ik van, ja, dan, uh, dan vindt hij kennelijk... Uh, hij toont geen brouw, hij accepteert de gevolgen niet... Uh, maar zo werkt het niet helemaal. En je, er zijn goede redenen om in hoger beroep te gaan. En die kunnen uit het dossier blijken, die, uh, die kunnen ze zelf bedacht hebben. Een reden kan bijvoorbeeld zijn uh, dat zij nog steeds vinden... dat dat uh, formele verweer gehonoreerd moet worden. Het lijkt mij in die zaak niet het sterkste punt, maar dat kan. Een andere reden kan ook zijn, uh, deze Robert MFTB's heeft gekregen... En als iemand tbs krijgt, heeft hij dus een stoornis. En een stoornis moet behandeld worden. Mm -hmm. Dat is ook een plicht van de samenleving. Um, dus het kan zijn dat ze het onterecht vinden... dat ze 18 jaar moeten wachten voordat die stoornis uh, behandeld wordt. En zo kunnen er van allerlei redenen zijn om in hoge beroep te gaan... die helemaal losstaan van het wel of niet hebben van spijt. Mm. Mm. Um, Richard Corfe, die zegt dus uh, dat uit dat hoge beroep blijkt... dat Robert M. geen spijt heeft. Is dat verstandig van hem om dat uh, te zeggen? Nou, Richard Korver, die, uh, ik, het, het, het strafrecht is er niet voor de slachtoffers. Dat was in de middeleeuwen was dat een private aangelegenheid. Uh, dat hebben we langzaam weggetrokken... om dat bij de overheid in één hand uh, te nemen. En om in één hand te hebben dat je mensen bestraft... dat je regels toepast, dat je het ook een beetje uit de conflictsfeer haalt. En We gaan nu langzamerhand gaan we terug naar dat private model. De mondige burger vindt dat het strafrecht is bedoeld om het aan hem aangedane onrecht te compenseren. Hm. Dat is niet waar. Daar is de wet ook niet op ingericht. Daar is het hele systeem niet op ingericht. En als je ook moet zoeken naar het slachtoffer in het wetboek van strafrecht, dan moet je heel goed zoeken. In een heel klein hoekje vind je hier en daar wat. Uh, maar de mensen van nu, de, de samenleving van nu... stelt daar steeds hogere eisen aan. Daar worden en, wetten ook en, aangepast natuurlijk inmiddels. Nou ja, de, de wet wordt daar telkens op aangepast. Hm. En Richard Korver die, uh, die, erin. die ja, ja, ik wou zeggen, die exploiteert dat. <laughs> ja. en die, en, en niet in negatieve zin, maar die maakt gebruik van, van de mogelijkheden... om, nou, hij, Paul, hij om doet... die ouders een zo groot mogelijke stem te hij geven. Hij doet echt wat nieuws natuurlijk. Het is hij een doet soort nieuwe, nieuwe vorm in, in binnen de advocatuur. Ja, hij, zit, hij staat vaak uh, diamatraal uh, tegenover uh, strafrechtadvocaten zoals Marnix. Bijvoorbeeld, ja. hij staat ook de kogetuig in het uh, liquidatieproces bij... in de civiele procedure, hij staat... Uh, mm -hmm. Slachtoffers nou ja, in de zedenzaak bij, maar ook in uh, kleinere strafzaken. Uh, nabestaanden, dat uh, doet hij ook wel. Uh, bijvoorbeeld, uh, er is een agent uh, neer, doodgeschoten een paar jaar geleden in Amstelveen. Daar uh, trad hij op namens de nabestaanden. Dus ja. ik denk dat zijn praktijk zich voor, de, voor een heel groot uh, deel inmiddels heeft gevuld met dat soort uh, zaken. Ja, het, heeft, Even, het, ja? het heeft iets dubbels, hè? want hij, hij, doet dat, hij kan dat goed, hij doet dat heel goed. En hij staat die ouders uh, bij en geeft ze een stem en steun. Uh, maar eigenlijk doet hij dat wel op het verkeerde podium, omdat gewoon de, het, het systeem is niet zo ingericht is dat je daar een harde vuist kunt maken. Maar dus en en dat is ook van teleurstelling, Ja, Paul, dat, wat dat, zeg je. Mm. Slachtoffers, nabestaanden zijn ook mm -hmm. vaak teleurgesteld. omdat ze denken dat, dat er van alles mogelijk is in de strafzaak. Terwijl eigenlijk ze hebben spreekrecht, maar dat spreekrecht is alleen maar bedoeld heel eng om de gevolgen van. Uh, een misdrijf te bespreken en dus... niet om... dus dan mag je spreken tijdens de strafzaak... maar uh, mm. je mag niet bijvoorbeeld uh, je tot de verdachte richten... of tot, tot advocaat van de verdachte. Mm. En vaak zie je dat mensen die daar voor het eerst bij aanraken zijn geweest... er van tevoren veel meer uh, van hadden verwacht... dan dat het uiteindelijk is geworden. Mm. De, zeggen jullie nu ook met, met zoveel woorden... dat uh, de opmerking van Richard Corver over dat er kennelijk van geen spijt sprake is, dat dat niks gaat doen... tijdens de hoge beroepszaak, die rechter daar niet gevoelig voor zal zijn? Dat zou mij verbazen. Nee, daar is hmm. de rechter niet gevoelig voor. De rechter is ja. alleen maar gevoelig voor... De, uh, ...de houding van de verdachte zelf. Ja, ja. En Verder ja. even, kan je dan dus constateren dat de praktijk eigenlijk een beetje vooruit loopt... ...op dat, hoe, hoe het systeem nu nog vorm heeft. Uh, ja. Er worden het wel het wetten ook. aangepast, maar ja. uh, de praktijk loopt iets maar verder. Maar echt revolutionair zullen die aanpassingen sowieso niet zijn, denk ik. Omdat het de rest van het strafrecht uh, helemaal gebaseerd is op uh, ja. het kijken naar de verdachte. Ja. En ja. Okay. Dat kun je dus niet uh, vermengen. Oké, okay, we gaan nog eens even over de continuing story hebben... over het koffieshopbeleid in het zuiden des lands. Weer actueel even. Weer actueel even. Koffieshop-eigenaar Mark Jozemans namelijk... die spant een kort geding aan tegen burgemeester Onderhoes van Maastricht. De koffieshop weigert zich te houden aan nieuwe regels die sinds 1 mei gelden. Dat betekent dat je alleen maar leden, klanten mag bedienen met een pasje. niet zijn de buitenlanders. En... De burgemeester die heeft gereageerd op het niet nakomen van die regels... door gewoon de koffieshop te sluiten voor een maand. Die Joze Mans dus, die uh, uh, hoopt nu via een kort geding voor elkaar te krijgen... dat hij zolang de die procedure loopt, dat hij toch zijn zaak open mag doen. He, de burgemeester heeft gezegd dat mag niet. Ja. Hij zegt het is nog onder de rechter, er is geen principiële uitspraak. Ik vind dat ik bij kort geding kan eisen dat ik mijn zaak open mag doen. Gaat het ergens eens heen, Maar niks. Maar niks. Ja, gaat dat ergens heen? Dat is, dat is een moeilijke vraag. Want het is, dat is een, een bijzondere procedure waar veel haken en ogen aan zitten. Die, waar ik ook wel graag bij betrokken zou zijn als het uh, meer strafrechtelijk getint zou zijn. Um, waarvan de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Nee? Nee. Kijk, wat er nu gebeurt is... je mag In Nederland mag je geen drugs verkopen of in bezit hebben. Uh, voor het in bezit hebben van softdrugs zijn uitzonderingen als het heel weinig is. Mm -hmm. Eigen het, ge gebruik -criterium, ja. hè? En het is gedoogbeleid, ik vind dat een heel moeilijk woord... want het is wel in regels vastgelegd, dus het mm -hmm. wordt niet gedoogd, het zijn gewoon regels. Dat koffieshops uh, uh, hoeveelheden voor eigen gebruik mogen verkopen aan mensen. En, en dat is dus in strijd met de wet. Ja. En die regels kun je ook gemakkelijker veranderen dan de wet zelf. En dat is wat hier gebeurt. Het wordt nu gedaan alsof het een soort private verenigingen zijn... Uh, waarin je als lid iets kunt kopen. Maar u en ik niet. Tenminste, ja. ik weet niet of u lid bent van zo'n club. Ik in ieder geval niet. Nee, nee. Um, je kunt zeggen als koffieshophouder... ja, je mag niet zomaar van de een op de andere dag de regels veranderen... die al zoveel jaar gelden... Mm -hmm. en waar ik mijn levensonderhoud op baseer. En dan kun je dat wel doen... maar dan moet je een redelijke overgangsperiode uh, hebben... en je moet ook mij in staat stellen om dat aan de rechter uh, voor te leggen... zonder dat ik in de tussentijd failliet ga. Ja. En dus je kunt zeggen, zo'n bestuursprocedure duurt maanden... Nou, geloof me, met hoger beroep duurt het jaren. Uh, in de tussentijd moet ik gewoon op de oude voet voort kunnen gaan... want anders zijn de gevolgen zo uh, onevenredig groot voor mij... dat ik, uh, dat, dat Maar dit lijkt een onmogelijke dat zaak. Want dan zou een rechter zeggen, jij mag open... zolang de principiële uitspraak er niet is. Maar dan ben je open en dan overtreed je de wet al die tijd. Nou, dat is natuurlijk een voorbeeld voor anderen... want die willen dat dan natuurlijk dus ja. ook. Ja. Nee, maar de kort gedingrechter zou kunnen zeggen... Dat, dat, dat, dat is. ligt al wat moeilijk, omdat een kort gedingrechter... Geen uitspraken mag doen met een definitief karakter. Maar de kortgedingrechter zou kunnen zeggen... ik vind op voorhand uh, die plotselinge, uh, dat plotselinge ingrijpen... In, het, uh, in de regels die er al jaren zijn... zo in strijd met wat je van een betrouwbare overheid mag verwachten dat je voorlopig op de oude voet door moet kunnen gaan. Maar onder Hoes, de burgemeester, die zal in zijn verweer erop wijzen... denk ik met mijn verstand. van moet luisteren. Jullie weten precies dat de politiek hier al eindeloos mee bezig is... en dat er een hartstikke dikke meerderheid zich aan het aftekenen was. Dus je had je wel degelijk kunnen voorbereiden. Ja, natuurlijk. Zou ik ook doen. En daarom zeg <lacht> maar staat dat geen hout juridisch? Ja, dit zek, van? Zeker ja? wel. De, de, de overheid is ook niet over één nacht ijs gegaan. Want die discussie loopt inderdaad al jaren. En het is keer op keer aangekondigd en uitgelegd. En, en daarom zeg ik ook, het is geen uitgemaakte zaak. Je kunt zowel van de bestuursrechtszaak als van de kortgedingzaak... Uh, niet op voorhand zeggen van oh, dat wordt dit of dat. Het kort geding van Wilders was heel duidelijk. Mm. Dat was bijvoorbeeld 100% kansloos. Uh, maar dit hier, hier, hier ligt dat echt heel anders. Paul? Misschien heeft het wel trekken van de kleine cafés en het uh, rookverbod. De, we hadden natuurlijk ook uh, een aantal jaar geleden een absoluut rookverbod voor alle horeca. Ja. En toen zijn de kleine cafés gaan uh, procederen. En ik ken de finesse van deze zaak niet, dus ik zal daar verder niet niks over zeggen. Maar uh, daar doet het mij aan denken. Die hebben mm -hmm. uiteindelijk, die kleine cafés hebben we toch wel... in elk geval toestemming gekregen om de asbakken weer op de bar te zetten. Mm -hmm. ja, en en dat loopt da steeds. Ook daar zag je dat niet alle rechters het met elkaar eens waren. Ja. Ook dus dat, dat, ze, dat zijn kwesties maar waarin goed, je... ze zijn dus in elk geval echt nog niet uitgepraat. Dit is niet nee. een, uh, een soort laatste nee. spartelpoging van nou, een overdrinkend mens. Het, het is natuurlijk wel zo dat de grote buurman Duitsland... en de nog grotere echt. buurman Europa... Uh, er sterk op aandringen om dat hele gedoogbeleid... Uh, maar eens een keer de nek om te draaien. Ja. En dat, dat, de, dat duurt al 10, 20 jaar zo. En dat gaat om, het uiteindelijk ook wel worden, denk ik. Wat het oneigenlijk is. De, de, de, de politiek is nu zo uh, dat dat gedoogbeleid dat, dat gewoon weg moet. Ja. En het is ook zo, er is ook wel een objectieve reden voor. Omdat uh, wat vroeger uh, softdrugs waren... dat is inmiddels zo uh, sterk geworden... dat daar veel schadelijke mm. gevolgen van zijn aan te wijzen. Ja. We gaan weer eens... Uh praten over het liquidatieproces Passage. Daar hebben we het al 800 keer over gehad. Uh, vandaag heeft, uh, zijn de pleidooien gehouden, Paul. Je was er nou, vandaag begonnen, bij. begonnen. Ja. Wat zeg je? Begonnen. begonnen. begonnen. De buurman komt ook nog. Ja, ja. <laughs> uh, dat gaat ja, de hele want, tijd duren. Want, Manis van de Werf, je hebt een cliënt cli cli cli daar, hè? Ja, we hebben met kantoor drie cliënten. Ja. ja. Uh, dus het rijtje is Sjaak B, Ali A en Dino S... Hmm. Dino zowel, zijn... mag je tegenwoordig zeggen? Oh, Dino Ja, ja Wij zijn in juni en juli aan de beurt. Oké. Okay. Goed, dus vandaag is dus... het pleidooi begonnen. Ja. Ja, er zijn uh, onlangs zware straffen geëist door, uh, door justitie, waaronder zes keer uh, levenslange uh, gevangenisstraffen. En vandaag uh, zijn de eerste advocaten aan het woord gekomen. Dat waren de advocaten van uh, de man die Moppy R is gaan heten in, uh, in het wereldje en in de media. Um, hij wordt ervan verdacht in 1993 bij drie zaken uh, betrokken te zijn geweest. waarin vijf doden zijn gevallen. En uh, nou ja, die advocaten hebben uh, betwist dat er bewijs, uh, voldoende bewijs tegen hem uh, is. en uh, vragen ja. een integrale vrijspraak. En, Um, het is verder zo dat in die pleidooi... ook wel een soort werkverdeling is gemaakt door advocaten. Dus uh, de later uh, de kantoorgenoot van uh, uh, Marnix... Mar <laughs> dat is jullie taak, Marnix? Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, onze taak is uh, in beginsel om op te komen voor onze eigen cliënten. Kijk eens aan, ja, maar met, met name mijn uh, collega Nico Meijering... Die heeft omdat, omdat zijn, uh, de, de zaken van zijn klanten dat uh, nodig maakten... heeft in de loop van de tijd heel veel aandacht besteed... aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuigen. Ja. Dus dat onderwerp ligt uh, geheel... Maar dat viel ons dus op en wij vroegen ons af of dat een tactische uh, uh, verschuiving is in het uh, verweer. Er is steeds inderdaad uh, de getuigenis van Laes in, in twijfel getrokken, de betrouwbaarheid daarvan. Maar dat wordt nu niet gedaan, nu wordt er gewoon gezegd, er is geen bewijs. Is dat een nogmaals een tactische verschuiving? Nou dat is niet helemaal, uh, want de betrouwbaarheid van Laes wordt dus nog tot achter de comma aan de orde gesteld... Mm -hmm. En uh, in, de, in de zaak van Moppier dat zijn de oudste zaken... daarin speelt La S ook bijna geen rol. Hmm. Oh. Dus dat is een beetje anders. Dat, is, dat komt wel aan de orde als uh, jouw... Jou, jou, ja, precies. Ja. Maar, maar dan, overigens als jou... vinden ook die advocaten uh, S ja. onbetrouwbaar. Ja. Dus wat dat betreft zijn de Nou, is dit een, een zaak, he, die ja. hele liquidatiezaak... we hebben het er inderdaad vaak over gehad, die kroongetuigen... en uh, dat je kan zeggen, goh, ja, als er mensen gaan spreken... als getuigen werkelijk komen met verhalen... dan heb je een sterke zaak, dan heb je niet eens heel veel ander materiaal bewijsmateriaal nee, nodig, dat zou je als leek kunnen denken. Ja. Ja. Daar staat een andere zaak tegenover. Schreef jij zaterdag uitgebreid in het parool over... dat heet het, is de tattoo-moordzaak gaan heten. Of hoe heet het? Ja. Ja. Ja, in je hoeft juist... hem niet helemaal uit te leggen, nee. want het is ingewikkeld. Maar gaat ook over een aantal moorden. Of in ja. elk nee, een moordaanslag, die ja. weliswaar mislukt is, maar goed. En daar staan, uh, uh, staat ook een aantal mensen terecht. In die zaak, schrijf jij... Spreekt niemand. Maar is er een gigantische berg aan, aan overtuigend tastbaar bewijs Er is een deelzaak daarvan. Ja. Ja, ja, dat ja. is een, heel kort. Dat is een, zaak, een groep. Die hebben allemaal uh, dezelfde tatoeages op hun uh, rug. Daarom zijn ze de Tattoo Killers gaan heten. Tot de weerzin van de verdediging overigens. Um, en uh, die worden verdacht van een reeks liquidaties. Uh, maar nu gaat de eerste zaak gaat om een uh, moordpoging. Die is mislukt. Ze hebben ja. met een uh, automatisch wapen... is er in uh, augustus 2020 negen op een drugshandelaar in Amsterdam geschoten. Die, heeft, die is tien keer geraakt, maar heeft het toch overleefd. Uh, dus dat is dus een vorm van, uh, van mazzel, maar dan een beetje gekke mazzel, want hij is toch wel behoorlijk geraakt. Hm. Maar uh, die zaak, uh, daar hadden, waren de verdachten al in beeld voor andere liquidaties. Hm. En de recherche had uh, bijvoorbeeld een observatiecamera op de entree uh, gezet van een pand in Amstelveen dat zij als opdakadres uh, leken te gebruiken. Ja, voor, bewijs voor handen? Ja, dus het is te zien op die camera's dat zij kort voor die aanslag... dat adres verlaten, dat zij kort na de aanslag daar weer terugkeren... en later is een inval gedaan en toen is daar een heleboel uh, materiaal gevonden... waaronder uh, een automatisch wapen, uh, drie uh, pistolen, maar ook een camera... Uh, waarvan de beelden leken te zijn gewist, Maar de technische recherche of de digitale maar is recherche is. Circumstantial het? evidence. Maar nou, nou, er is geen bewijs, geen beeld van dat er geschoten is. Nee, toch? Nee, nee, maar op die camera bijvoorbeeld. Die, zijn, die beelden zijn wel tot leven gewekt. En daarin was te zien dat zij maandenlang het, de man die is beschoten, hebben gevolgd als een soort observatie. Team. Hm. En er zijn ook uh, de telefoongegevens van telefoons die daar. Er was een palletje stond op het vuur en daar was geprobeerd een telefoon te koken, kennelijk om te vernietigen. Hm. Dat is uh, het Nederlands <laughs> Forensisch Instituut heeft dat weer tot leven weten te wekken. En toen is gebleken uit die gegevens van die telefoon bijvoorbeeld dat die heel vaak in de buurt is geweest van, het, ja, ja. van plekken waar het slachtoffer ook was. Maar op zo'n moment dus heb je dan dat dus is wel eigenlijk... waar circumstantial om je vraag ja. te beantwoorden, maar het is wel, toch wel behoorlijk wat uh, indirect bewijs. En er zijn ook wel... Nou goed, nu heeft het enige wat uh, een verdachte wel heeft gezegd... Uh, vorige week, is dat sommige van die wapens die in die woning lagen... Uh, van, die van hem waren. waren. Ja. Daar zaten sporen op, ook van zijn broer en ook van zijn uh, vriendin. Goed, en kennelijk vond een, hij dat nodig. Verdachte, de, Marnix, het is maar gezegd dat je niet altijd blij hoeft te zijn... als, er, uh, als mensen gaan getuigen of daadwerkelijk spreken. Want spreken is zilverzwijgen is goud. Dat, dat blijkt nu voor het OM. Die hebben helemaal geen pratende getuigen nodig. Nee, maar het, is zaak. het gebeurt natuurlijk heel veel in zaken. Dat verdachten niks zeggen en dat ze toch veroordeeld worden. Ik ken deze zaak niet, dus mm -hmm. ik weet niet uh, hoe het gaat aflopen. Uh, maar het is niet per se... Op televisie is dat wel nodig. Hè? Bij Derk of Midsummer Night um, nou, Daarom murders, denk ik, laat ik jou, jou nog maar even uitleggen hoe het in het echte leven is. Nou, dat is hier niet zo. Je kunt zelfs uh, je kunt veroordelen zonder dat er een lijk is. Je kunt veroordelen zonder dat de moord gezien is. Je kunt ook veroordelen zonder verklaring van de verdachte. Als je maar genoeg wettig en overtuigend bewijzen hebt. Ja. Precies. En dat is hier nog niet gezegd, hè. die zaak dient nog. Maar in, deze, in dit, dit deeldossier uh, is het toch wel een behoorlijke berg waar de uh, advocaten tegen moeten gaan opboksen. Dat, dat uh, erkent iedereen wel. Ja. En dat, die andere dossiers, overigens, die zijn nog helemaal niet ter sprake. Nu. Dat is, het is de liquidatie net begonnen, van August die, uh... Aduba, uh, de liquidatie. Dat zijn allemaal namen uit de Amsterdamse onderwereld. Precies, maar dat, dat, dat loopt nu nog. Dat, dat is, net, het is net begonnen. Er zijn ja. ze nog niet voor aangeklaagd zelfs. Wat zal uh, jullie verdedigingslijn worden, Marnix van, van der Werf? Ja, dus in het liquidatieproces? Verschijn. in het liquidatieproces. Nee, die, die, die, dat verschilt, want we hebben natuurlijk drie klanten... Uh, die allemaal een hoop zaken hebben. Um, de verdedigingslijn zal zijn... Uh, de overeenkomst met de kroongetuigen is niet correct gesloten. Uh, het OEM heeft zich niet correct daarin ja, opgesteld. Ja. De ver verklaringen van de kroongetuigen zijn niet voldoende betrouwbaar. Er is verder onvoldoende bewijs. Nou, en loop zo het hele rijtje maar af. Ja. Ik denk ook wel dat dat voor, uh, voor het grootste deel van de zaken van onze cliënten resultaat gaat opleveren. Paul, jij hebt dat zo gevolgd, dat denk nou, ik. Wat de cliënten van het kantoor van Boutuig het OM de DAS om doen, is eigenlijk de vraag. Ik, het zou mij, uh, ik zou niet durven zeggen dat die kroogentuig uiteindelijk van het toneel gaat uh, verdwijnen. Uh, de, Zover zijn we volgens mij nog niet. Maar het kantoor van uh, Marnix heeft wel in elk geval alvast uh, alle verdachten op vrije voeten uh, weten te krijgen. Voor ons nog uh, in de zaak. En de rechtbank heeft toch wel bijvoorbeeld. Uh, uh, Dino Surel uh, zijn zaken, opmerkelijke uitspraak gedaan in. Uh, uh, na, na verzoeken van... Uh, Marksatzel, uh, zijn collega Nico Meijering... die had gevraagd om hem in die zaak... Uh, op ja. vrije voeten te stellen. Mm. En dat is ook gebeurd, omdat de rechtbank daarvan heeft gezegd... dat, dat er nu, uh, ze nu onvoldoende bewijs zien... en het er niet naar uitziet dat op korte termijn... dat bewijs nog mm. vergaard gaat worden. ik van der Werf, als de rechter zou oordelen... Dat, het, uh, dat de getuige van de kroongetuigen... de verklaring van de kroongetuigen niet betrouwbaar is... Ja. wat doet dat dan aan de inzet... in de toekomst van de kroongetuigen? Is die hiermee te gaven gedragen? Nou ja, dan wordt er... Uh waarschijnlijk heel hard geroepen om meer bevoegdheden en daar zal dan ook de discussie wel over geopend worden. Wordt die sowieso? Daar heeft het OM al helemaal weer een voorzet voor gegeven. Um, maar dat zal wel. Ja, dat is dan de zoveelste kroongetuige... die als een zeepbel uit elkaar spat. Ja. Oké. Okay. Goed. U hoorde als laatste Marnex van der Werf. Hartelijk bedankt. En Paul Vught van het Parool ook bedankt. De villa is er morgen weer, dan vanuit Den Haag vanaf half vier. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws... het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En met geld en voetbal. En dan kom je uh, vanzelf okay. uit bij het thema Europa. Geld vanwege het masterplan dat de eurozone moet gaan beveiligen. Voetbal vanwege oranje dat de eigen defensie bij het EK oh, moet gaan versterken. Vertrekken vanmiddag. We krijgen ook alles te horen, dit wordt heel leuk, over de Anamox-bacterie. Miljarden jaren oud, ontdekt, onderzocht en ingezet... door een van de vier Spinoza-winnaars die vanmiddag bekend zijn gemaakt. Aan die prijs zit een prijskaartje. Hij kreeg 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek. We hebben het uitgezocht. naar de hoofdpunten van het nieuws...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 Als de SP na de verkiezingen gaat regeren... zal die partij de verhoging van de AOW-leeftijd niet kosten... wat het kost terug willen draaien. Volgens lijsttrekker Roemer is het geen breekpunt. De Roemer zei dat tijdens een debat georganiseerd door vrouw Blad Libelle. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben gewapende mannen... de internationale luchthaven bezet. Leden van de Al-Aufea-brigade bestormden de luchthaven vanochtend... met zware machinegeweren en panzervoertuigen. Ze eisen de vrijlating van een van haar leiders. En cafés mogen toch voetbalpools organiseren. De kansspelautoriteit zei eerder dat voetbalpools alleen in besloten kring en niet bedrijfsmatig mochten worden georganiseerd. En dat daar ook op gecontroleerd zou worden. Maar nu zegt de kansspelautoriteit dat een kleine pool in een café geen aanleiding is om in actie te komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB-verkeersinformatie. In de Randstad staan vooral dagelijkse files nu. Het zijn er 17. Ze zijn nog niet lang. Uitzondering is wel de regio Rotterdam. Daar staan wel wat meer files dan in de rest van het land. Vooral op de A15 zien we dat vanuit Europoort... staat de langste file tussen Spijkenisse en Rotterdam-Scharloos. 7 kilometer. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld...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 Goedemiddag, na een half jaar onderhandelen en actie voeren, is er een akkoord over de politie-CAO. Ze krijgen geen salarisverhoging, andere wensen worden wel gehonoreerd. Zo minister opstelt over dat akkoord. We moeten even goed opletten in Europa de komende tijd. Er wordt een plan gemaakt om de eurozone sterker te maken. Als het aan de Europese president Van Rompuy ligt, gaat er nogal wat gebeuren. Speel je, denk je? Wat is jouw prognose voor zaterdag? Journalisten zwaaiden de Oranje Spelers uit vanmiddag... en probeerden nog even met ze te praten. Straks de antwoorden van Mark van Bommel en Arjen Robben. Don't call us, we'll call you. De Belastingdienst is een proef begonnen om mensen te bellen... die nog geld moeten betalen. Een van onze verslaggevers luisterde mee met wat telefoontjes. We zijn er tot half zeven vanavond. In Brussel wordt dus hard gewerkt aan een plan om het Europese begrotings, belasting en buitenlandbeleid op elkaar af te stemmen in de gehele Europese Unie. Dat heeft de president van de Europese Raad van Rompuy gezegd in Sint-Petersburg, waar hij op bezoek is. Europa-correspondent Tijn CD. Tijn, eh, komt dit uit de lucht vallen of zat dit plan al een tijdje in de koker? Uh, alle elementen zaten al in kokers, zo moet je het eigenlijk stellen. Er wordt nu gesproken over een masterplan. Nou, dat is een term die een Duitse krant dit weekend gebruikte. Dat heeft al snel iets van een geheimzinnige operatie achter de schermen. Nou, dat is het allemaal niet. Europa's regeringsleiders, uh, waaronder uh, de premier Rutte... die hebben juist de hoogste EU-leiders, zoals Van Rompuy, Barroso van de Commissie... en ook Draghi van de Europese Centrale Bank... eind mei de opdracht gegeven, ga zoeken naar bouwstenen... voor. Voor nog verdergaande economische en monetaire samenwerking. Ja, iedereen die nu Rutte daarop uh, wil uh, aanvallen... die had dat ook dus eind mei al kunnen doen. Nou, bouwstenen dus. Uh, dat is ook precies het woord wat uh, de Europese Raadsvoorzitter... Uh, van Rompuy vandaag gebruikte. Die bouwstenen moeten dus worden gevonden voor het stutten van de eurozone. En dan moet je een goede verdeuring leggen... een stevige muur optrekken met de bouwstenen... die er dan op welke manier gaan uitzien? Ja, Er wordt er gesproken over, en dat is niet heel origineel... daarom nogmaals, he, de bepaalde dingen zijn al oud. Een, een nog sterker gezamenlijk begrotingsbeleid. Nou, Deels wordt er al hard aan gewerkt. He. Zie het maximale begrotingstekort van 3%, waar iedere land zich nu al aan moet houden. Uiteindelijk moet er een begrotingsunie komen... waarmee de Europese Commissie van alle landen de bevoegdheid krijgt... om in te grijpen in nationale begrotingen. Nou, verder wordt er gewerkt, wordt er gedacht, wordt er geschetst aan een bankenunie centraal Europees toezicht op de bankensector. En er moet ook een soort van garantie komen voor alle spaarders... dat ze nooit hun geld uh, zullen verliezen bij banken. Uh, die banken moeten dus zeg maar, een depositoregelingssysteem krijgen. Je krijgt dan dus uh, niet meer dat mensen naar banken gaan rennen... zoals nu in Griekenland en Spanje, om het geld snel weg te halen. Belastingen, uh, ook nog een verhaal, dat moet in Europa uh, geharmoniseerd worden. Dat zijn allemaal nog steeds maar ideeën. Hè? En ook het uh, hete hangijzer van de euro. Bonds, de Europese staatsleningen, waardoor we in Europa gezamenlijk de staatsschulden gaan financieren. Nederland, maar ook Duitsland met Merkel, vinden dat best een leuk idee. Maar pas voor later, volgens anderen, is het nu het medicijn. Nou, met al deze bouwstenen uh, ja, moet je dus zeg maar, een drastische verbouwing van Europa krijgen. Dat is wat Van Rompuy voorstelt. En dat vergt allemaal heel veel politieke moed. Precies, want dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Als je even denkt, je hebt het al over harmonisatie van, van belastingen. Daarmee hebben landen natuurlijk zo hun voordelen... met hun eigen vestigingsklimaat en hun fiscale voordelen voor bedrijven. Zie jij het ervan komen dat de landen dan dat met z'n allen gaan afspreken? Niet zomaar, nee, want al jarenlang wordt hierover gesproken. Elk land is heel erg blij met zijn eigen belastingssysteem. Bepaalde landen nog veel blijer. Uh, ik hoef ze volgens mij niet te noemen. Dus dat wordt nog een enorme klus. Uh, maar op, ook op al die andere uh, fronten, uh, al die andere bouwstenen... zal nog heel veel discussie komen. In de Duitse media gingen dit weekend al verschillende bewinds... Die op de rem staan. Zij zeiden, zo komt de Europese superstaat... via de achterdeur bij ons naar binnen. Nou, en Ik schat zo in dat ook politici in Nederland het zullen uitleggen als Brussel dat de regie overneemt. Maar in werkelijkheid komt heel veel van wat nu wordt besproken... juist uit de koker van landen als Duitsland en Nederland. Noem alleen al de supercommissaris Reenen... die alle landen op het gebied van hun begrotingen de les leest. Dat is een Nederlands initiatief. Nogmaals, niet alle bouwstenen zullen even goed vallen. Maar ja, er wordt nu hardop gediscussieerd, onderhandeld. Vandaag in Brussel, vanavond in Berlijn... waar Merkel dineert met Barroso. Van Rompuy koos zijn moment nu in Sint-Petersburg. Hij zei, er is geen weg meer terug. Er is haast geboden. Er moet nu geschiedenis worden geschreven. Want anders is het wellicht over en uit met de euro. Tijdens Sadeh en Van Rompuy komt ook nog naar Nederland. Uh, er komen hier natuurlijk verkiezingen aan. Dus later deze uitzending hopen wij nog politieke reacties te krijgen... op zijn idee voor een masterplan. In Denemarken zijn vier mannen schuldig bevonden... aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze moeten alle vier twaalf jaar de cel in voor de aanslag... die ze hadden willen plegen op de Deense krant Jyllands Posten. Rolien Kreton, ons correspondent. Rolien, die Jyllands Posten kennen we natuurlijk van het nieuws... omdat deze krant spotprinten van profeet Mohammed publiceerde. Hè? Maar dat was in 2005. Had deze vereidelde de aanslag daar ook mee te maken? Ja, dat had er direct mee te maken. Uh, dit was een wraakactie tegen de krant Julands Posten. En dat is inderdaad de krant die in 2005 twaalf uh, spotprinten van de profeet Mohammed uh, publiceerde. Uh, na 2005 zijn er in uh, Denemarken acht terreuraanslagen vereideld. En die hebben allemaal direct te maken met die uh, spotprenten. Dus het heeft grote gevolgen gehad, die spotprenten voor uh, Denemarken. Daaronder hoort onder andere de moordaanslag... op een van die uh, Deense spotprenttekenaars, uh, Koert Westergaard. Dat is eigenlijk uh, de meest bekende, omdat hij die spotprent maakte... van de profeet Mohammed met een uh, bom onder de tulband. Uh, maar ook bij deze zaak gaat het weer om die uh, spotprenten. Uh, deze mannen wilden volgens de rechtbank het gebouw van uh, Juland Posten binnenstormen. Uh, er zou die middag een sportgale worden gehouden en ook uh, de Deense kroonprins uh, Frederik zou daar uh, aanwezig zijn. En ja, het plan was om een bloedbad aan te richten, om uh, zoveel mogelijk mensen dood te schieten. Uh, ze hadden ook nog een plan B. Als ze dat gebouw van uh, Juland Posten niet zouden kunnen binnenkomen, dan wilden ze een gezinshuis uh, binnenstormen. Het was vlak voor het nieuwjaar, dus de de verwachting was dat er veel familie verzameld zou zijn. En ook de bedoeling was daar ook om ja, zoveel mogelijk mensen dood te schieten. Dat is allemaal niet doorgegaan. De aanslagen zijn vereideld. Uh, toch 12 jaar de staf, de cel in voor alle vier. Hoe is in Denemarken gereageerd op deze celstraffen? Nou, deze hoge straffen lagen wel in de lijn van de verwachting... Eh, omdat dat in al die andere, eh, bij al die andere vereidelde terreuraanslagen ook is gebeurd. Bijvoorbeeld eh, de man die eh, Koert Westegaard in zijn huis eh, overviel... en hem met een bel eh, eh, wilde aanvallen... Eh, heeft tien jaar gevangenisstraf eh, gekregen. En wat verder opvalt bij deze zaak... is dat er geen onderscheid wordt gemaakt... Eh, bij de rol die deze mannen hebben uitgevoerd. Ze hebben, ze hebben ieder hun eigen rol gehad. Uh, er was één man die bedacht alles en coördineerde alles. Maar die is tijdens de autorit van Zweden naar Denemarken uitgestapt. Uh, en hij wordt even hard uh, gestraft als alle anderen. En daarmee uh, wil ja, het OM en de rechtbank wil ook een, een signaal afgeven... dat er uh, zware straffen op ook het bedenken van uh, dit soort aanslagen uh, staan. En uh, de aanklager die zei ook uh, zojuist dat... Van van alle vereidelde terreuraanslagen is dit eh, degene geweest... die het dichtst bij de daadwerkelijke uitvoering eh, kwam. Ze zei ook dat ze geschokt was door ja, het cynisme van deze mensen. Deze mannen hadden geen enkel band met Denemarken... maar ja toch wilden ze Denen eh, afslachten vanwege die eh, spotprenten. En dat was dan een aanslag, of acht aanslagen die zijn verijdeld de afgelopen jaren. Is nog steeds een dreiging volgens de Deense autoriteiten... dat nieuwe aanslagen zouden kunnen plaatsvinden? Ja, ze zijn er wel heel erg uh, mee bezig. Uh, maar het probleem voor de politie bij, bij, eigenlijk bij al dit soort uh, zaken is dat ze de afweging moeten maken wanneer ze uh, ingrijpen. Kijk, uh, grijpen ze te vroeg in, dan is er geen bewijs en geen rechtszaak. Uh, grijpen ze te laat in, dan ja, vallen er slachtoffers. En in dit geval hebben ze ervoor gekozen om lang te wachten met ingrijpen. Dus deze mannen werden al maandenlang uh, gevolgd. De telefoon werd af afgeluisterd. Uh, er waren verborgen camera's uh, geplaatst in hun appartement. En ze werden gearresteerd vlak voordat dat ze de aanslag wilden plegen. En uh, het moment waarop een van die mannen riep... nou, laten we nu uh, alle ongelovigen afslachten. Uh, dus ze hebben lang gewacht met ingrijpen. En dat betekent ook dat ze heel veel uh, bewijsmateriaal hebben. Uh, en dat betekent ook dat het vooronderzoek heel lang heeft geduurd... omdat ze er zeker van wilden zijn dat ze genoeg uh, bewijsmateriaal zouden hebben. Het vonnis kwam vanmiddag. Twaalf jaar de stelling voor vier uh, terroristen. Rolien Kreton, dank wel. Bestaan er aboriginals met Nederlands bloed? Die vraag kwam dit weekend op in het West-Australische Kalbari. Daar werd namelijk herdacht dat 300 jaar geleden... het VOC-schip Zuiddorp voor de kust verging. Een groot deel van de 250.000 zilveren munten aan boord... werd door schatzoekers ingenomen. De mensen daar geloven dat het schip ook een andere belangrijke erfenis heeft. Tijdens de herdenking hier in Kalbarri twijfelt er niemand aan dat er overlevenden waren van die schipbreuk. Ook Philip Playford twijfelt daar niet aan. De archeoloog ontdekte het wrak in de jaren 50 en hij vond bovenop de kliffen jeneverflessen, stenen pijpjes, een riemgesp en zilveren munten. Allemaal zaken die erop wijzen dat er overlevenden zijn geweest. En met een beetje mazzel hebben ze hulp gekregen van de lokale aboriginals. in the territory van de the Malgana tribe of Aborigines and as soon as they lit fires the Aborigines would have come for sure to see what was going on and provided the Dutch uh, sailors did not uh, act aggressively, the Aborigines would have welcomed them and would have been prepared to take them to the places where they could get water. My brother Noel Kelly, Oldie Kelly, he firmly believes that we have the Dutch connection en is to mijn son. En we geloven dat. En hij believes. En van that oude Ik raak in de praat met Raina Kelly. Met haar donkere uiterlijk, haar zwarte ogen en haar... ...heeft ze een typisch voorkomen van een lokale Aboriginal. Maar er is iets raars met haar familie. Veel van haar broers hebben blond haar... ...en dan is er ook nog de naam van haar opa, Cornelius. Inderdaad, dat is niet zo gewoon for an Aboriginal in Cobot. Well, um, my brothers, I had eight brothers, and there was about six of them had blonde hair. And we wondered where that blonde hair came from. And uh, my grandfather, is his name is Cornelius Kelly, and uh, we've always um, wondered where that, that flash name came from. And we... Got a question mark there? We don't know, so we'd like to know. Er zijn al jarenlang geruchten over Nederlandse schipbreukelingen die erin slaagden om een aboriginal partner te vinden en daar zelfs kinderen mee te krijgen. Die geruchten worden nu getest met DNA-onderzoek. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er een Nederlandse link wordt vastgesteld. Op VOC-schepen voeren namelijk niet alleen Nederlanders mee, weet ook Thomas Van der Veld van de VOC Historical Society. Die het onderzoek leidt. Nou, we weten dus dat 40% waren Duitsers, dat waren de soldaten, 30% Nederlanders, dat natuurlijk inclusief de officieren, die altijd Nederlands waren. En dan was er 30% van nou ja, wie ze binnen konden halen om mee te varen. Kortom, het zou maar zo kunnen zijn dat er wel een Europese, maar geen Nederlandse link is met de lokale bevolking. Dan neemt niet weg dat de Nederlandse ambassadeur de mensen in Kobari nog maar eens bedankt voor het opvangen van de schipbreukelingen 300 jaar geleden. Thank you in particular for this warm welcome. En met een duidelijke sneer naar de huidige politiek zegt hij erbij dat er toen wel een warm welkom was voor die allereerste bootvluchtelingen. And, um, that was a very warm <laughs> Een verslag van Robert Portier vanuit het West-Australische Kalbari. Eindelijk denken de bonden en de minister een nieuwe politie-CAO. Zo direct een opgeluchte demissionair minister opstelte. Maar eerst het verkeer bij de AWB, bij Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. In de Randstad zien we nu vooral de dagelijkse files. Ze zijn geen van alle uitzonderlijk lang. Bij Rotterdam is het nu wat drukker op de A15, maar echt opvallend is dat niet. Er zijn gewoon nog geen bijzonderheden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Let op, u kunt weer bekeuringen krijgen, want de politieacties zijn voorbij. Er is een nieuwe politie-CAO. De leden van de bonden moeten er nog wel mee instemmen... maar met de minister hebben ze in ieder geval een akkoord. Ze krijgen geen loonsverhoging. De minister is Eva Opstelten. Goedemiddag. Goedemiddag. Zegt de Nullijn, drie jaar lang. Uh, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen dat er geen loonsverhoging voor de politie komt? Nou, er staat natuurlijk wat, wat naast. Uh, belangrijk is dat uh, werkgelegenheid gehandhaafd blijft. Dus de komende drie jaar wordt er niemand ontslagen? Er zullen wel uh, arbeidsplaatsen uh, verminderen in de overheidssfeer, maar uh, niemand wordt uh, ontslagen. Er is een werkgarantie voor alle politiemensen. Het tweede belangrijk punt is uh, dat er een, uh, de, in de waardering van uh, met name de, de politiemensen... in de zogenaamde frontlijn, die gewoon het, het harde uh, straatwerk uh, doen... maar ook uh, de mensen in de recherche, in de opsporing, uh, confronterend uh, bezig zijn. Ja, die krijgen als ze op hun maximum van, de, van hun schaal staan... Uh, krijgen ze daar een uh, extra uitloopschaal, uh, uh, krijgen ze... Een, een derde punt is natuurlijk dat we op het terrein van pensioen en levensloop... ook uh, uh, afspraken hebben gemaakt dat het voorlopig van kracht uh, blijft. Uh, uiteraard tot nadere wetgeving. Ja, dat wil uh, zeggen dat ze uh, met vervroegd pensioen kunnen, nog steeds. Terwijl het kabinet ja. wil natuurlijk dat we langer doorwerken. Dus nee, dat doet zeker, denk ik ontzettend maar... pijn bij u dit. Ja, dat is, is natuurlijk lastig, maar dat is op zichzelf wel, wel reëel. We hebben gezegd, tot, tot nadere orde, als er een nadere wetgeving is... Dan, dan zullen we nader het overleg weer, weer voeren. Word dan die CO, ook, ze... Wordt dan die nee, CAO opengebroken? Eh, eh, eh, gewoon, nee, het staat allemaal keurig in de, in de regeling. Dus er wordt niks overgebroken, de afspraken worden dan aangekomen. Dus we hebben er lang over gedaan, no. eh, maar het is belangrijk, ja, maar goed... Het is ook een moeilijke tijd. Uh, en, maar dan hebben we voor drie jaar hebben we afspraken. En daardoor hoop ik, arbeidsrust. Uh, uh, dat hebben we ook nodig binnen de politie. En uh, daarom is het erg dat je er even een tijdje over, uh, over doet. Terwijl de bonden en... zeggen, als er straks een nieuw kabinet is, dan willen we wel opnieuw proberen loonsverhoging te krijgen. Vind je ja. dat logisch? Nou ja, ik niet. Ik, uh, maar ik, uh, ik mag niemand verbieden om iets te zeggen. Uh, ik heb mijn uh, eigen lijn en dat is, uh, wij hebben hier nu een, uh, een onderhandelaarsakkoord uh, van de CAO politie over drie jaar... And, uh, and it. U zei net al, het is een moeilijke tijd. Het gaat natuurlijk om geld. Zij wilden graag een structurele verhoging van 3%. Die is er niet gekomen, hè? geen loonsverhoging. Daarentegen noemt u een aantal maatregelen die wel uh, zijn genomen... die de politie prettig vindt. Als je nou het totaalplaatje bekijkt, bent u nou goedkoper uit... doordat die 3% niet wordt gegeven? Nou ja, ja, 3% was een, uh, gewoon de nullijn was echt een... Uh, uh, een hele harde, noodzakelijke uh, uh, maatregel. Daarbinnen moet je gewoon kijken wat er in is. Is er in het verleden afgesproken? Wat is, uh, hoe zijn de verhoudingen? Hoe moet je de functies waarderen? Daar gaat het om. En dat hebben we natuurlijk uh, accent uh, gelegd... zoals die in het verleden ook gelegd bij de frontline-mensen. Uh, maar moet u, moet u op uw begroting nou op zoek naar extra geld hiervoor? voor nee, Ik afspraken? Heb alles kunnen vinden... Uh, uh, anders waren mijn collega's daar natuurlijk nooit akkoord mee gegaan, uh, en ik ook niet trouwens. Ik, ik ben een solide bestuurder, uh, ik uh, verkoop geen uh, knollen voor, voor citroenen, uh, ik, uh, ik ben helder en duidelijk. En uh, het is ook in een sluitende begroting is dit uh, meerjarig uh, aangegeven en financieel degelijk uh, uh, geplaatst. En als ik u zo hoor over uzelf, wilt u nog uh, door als minister hierna? Nou, je moet, kijk, dat zijn zaken die nu niet aan de orde uh, zijn. Nee, maar is er is wel iemand uh, die heeft gezegd van... Uh, ja, dit is uitsluitend, dit is leuk voor je opvolger. En dan zeg, je, zeg ik, ja, maar weet u wie mijn opvolger is? Uh, dat ben ik zelf. Zo. Maar eerst zijn er verkiezingen straks. Maar als jullie vragen, uh, stelt, dan geef ik tijdig, uh, duik ik daar niet voor weg. U bent er nog niet klaar mee. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie, dank u wel. Dank u zeer, hoor. Dag. Dag you <laughs> 8 voor 5. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Marco Lucella heeft vandaag haar verwarming thuis weer aangezet. Ik deed dat gisteren en daar was alle reden toe. Wat is hier aan de hand? Ja, ik heb het nog net kunnen onderdrukken, maar ik heb wel gekeken op het thermometer. Van ja, zou het nou niet eens tijd worden? Ja, het weer is een beetje uh, van slag, kunnen we wel zeggen. We hebben extreem koud weer voor de tijd van het jaar. Uh, gisteren op uh, een enkele plek niet eens 9 graden geweest. Dat was overigens maar op één plek. En vandaag stond tot 10 minuten geleden de teller ook op diezelfde waarde. Op een andere plek, dat wel. Maar in Midden-Nederland vandaag maar 9 graden geweest. Eh, wel 16 in Limburg. Dat is dan misschien een pluspunt. Zo. Maar waar het kouder was, dat was net zoals de eerste kerstdag, toch begreep ik, dit uh, jaar? Ja, de eerste kerstdag was geloof ik 10,6. Dus uh, zelfs nog wat warmer dan vandaag. En uh, 1 januari uh, 12,9 geloof ik uit mijn hoofd. Dus uh, we zitten inderdaad wel een beetje in de omgekeerde wereld. Uh, de, de winter in... Uh, het is, juli. het is juni. Het is juni, Marco. Ja, ik zat van een liedje van, van Nick <laughs> en Simon te denken, maar dat was zomer in december. Dus het was het omgekeerde verhaal. <laughs> Dancing in the rain, want de regen valt ook met de bakken uit de hemel. Ja, ook dat nog eens een keertje. Uh, dat hoort trouwens wel bij elkaar. Het is in juni eigenlijk nooit zo koud als er geen neerslag bij, uh, bij aan te pas komt. Dat is uh, vrijwel uitgesloten. Maar ja, nu dus wel. Gisteren op sommige plaatsen meer dan 25 mm. Vandaag weer eigenlijk op een beetje dezelfde plek. Want het is vooral in het zuiden-zuidwesten van het land erg nat. In het noorden vallen de neerslaggevelen er wel mee. En uh, volgens mij kan het niet veel slechter het komend etmaal of... Nee, nee, nee, nee, nee. Sterker nog, op dit moment als we naar buiten kijken in West-Nederland zien we de verbetering al aankomen. Want ik heb al een klein beetje zon gezien. Dat kunnen we hier vanuit de studio niet zien. Maar als we even naar buiten kijken, dan begint het echt op te klaren. En okay. is het meteen een stuk vriendelijker. En zal de temperatuur misschien ook nog wel wat oplopen zometeen? Uiteraard, vannacht weer naar beneden, naar een minimum van een graad of zes. Nacht is droog met opklaringen. Beste, uh, goed ziet het eruit. Maar het is wel fris, hè? Weer die nacht, zes graden. Is ook te koud. Maar wacht even, wie zegt zon, opklaringen, temperatuur morgen. Gaat dat ook later in de week gebeuren? Later in de week. Ik wel, maar ik wil nog even de morgen eruit lichten, want dat is qua weer de beste dag. Dan schijnt de zon flink en is het op de meeste plaatsen droog. De dagen daarna gaat het gewoon weer buiig worden. Woensdag flink wat regen, vrijdag misschien wel onweer, maar wel 20 graden. Marco Vroef, dank je. Het EK-avontuur is nu echt begonnen voor de spelers van het Nederlands elftal. Ze kwamen vanmiddag bij elkaar in het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid... en ze zitten nu in het vliegtuig naar Polen. Eén voor één kwamen de spelers aanrijden in Amsterdam... waar een legertje journalisten zo goed en zo kwaad als het ging... de internationals probeerden te interviewen. Wilfred heeft een hele quote in de regels. Kan. Ben je er een beetje klaar voor? Vermag je dat je de eerste wedstrijd gaat spelen in de baan? Dat weet ik niet. Dat doet Ben wel. Ik sta nog klaar met de microfoon... <lacht> Oké, okay, mazzel. Oi. Wat een ethiek. Ja, hè? chaos. Dranghekken. Ik vind het niet kunnen. Wat hoe kan het beter? Uh, Wegdranghekken, zoals bij Huis de Duin bijvoorbeeld. Ja, ik, vind, uh, dat, uh, ik vind dit een grotere chaos veroorzaken dan wanneer er geen dranghekken staan, toch? Ja, iedereen probeert een plekje te veroveren tussen ja, de camera's en de rijende auto's en de dichtklappende deuren. levert een hoop hectiek op en eigenlijk... Allemaal korte reacties van de spelers. Bijvoorbeeld van Mark van Bommel, die duidelijk geen zin heeft om iets te zeggen... ...zo voor het naar binnen lopen van het Hilton in Amsterdam. Kom Ruben, pak is de toch wel de momenten waarop, ja, waarop je als speler toch ook wacht, of niet? Nee, die, uh, die zijn al lang geweest jongens. We zijn al lang mee bezig. Kom, van niet Mark, Het is mooi om naar zo'n toernooi te gaan natuurlijk... ...maar dit is ook wel een moeilijk moment, of niet? Het afscheid nemen? Nou ja, dat is inderdaad nooit leuk inderdaad. Maar goed, uh, het is allemaal voor een goed doel... En... We zijn hem inmiddels wel een beetje gewend, maar. Ah, dat is natuurlijk altijd wel even. even vervelend met die kinderen. Ja. Verslaggevers proberen nog wat korte antwoorden bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld van Arjen Robben. Mogen ze nog langskomen? Is er nog een moment daarvoor? Nou, dat zal heel lastig gaan, ja. Dat is heel lastig. Maar goed, uh, Ja, dat is niet anders. Maar goed. Is dit het moment dat je zeg maar ook definitief dat hele Bayern-verhaal achter je kan laten? Dat je echt de focus op Oranje hebt? Dat heb ik al. Dat is al een tijdje geleden gebeurd. Kom en nog even die 6-0 tegen Noord-Ierland dan. Dat is wel een lekker laatste moment om het toernooi in te Ja, gaan. absoluut. Nee, absoluut. Dus uh, nee, we gaan met uh, goede moed uh, gaan we die kant op, ja. Zou ik alleen nog eventjes een prognose mogen hebben in Nederland-Denemarken? Nou ja, een prognose. We moeten Hij gewoon gaat? die wedstrijd winnen. Klaar. Ja, wordt een lastige wedstrijd. Maar ja, de, de, zoals altijd, de eerste wedstrijd op het toernooi dat dus zijn de belangrijkste. En... Uh, nou, ik denk maar dat we er klaar voor zijn. Dus, uh, we hebben een goede trainingsweek nog deze week. En dan, uh, ja, dan moeten, we, moeten we ervoor gaan. Voorspelling? Uitslag? Ik ben nooit zo goed in voorspellingen. We zien het uh, volgende week zaterdag. Maar het Steklenburg zei 3-0. Oh, nou, dan, uh, nou, dan uh, sluit ik me daarbij aan. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Ja, dankjewel. De hekken worden nog maar wat dichter naar elkaar toegeschoven. Om de spelers de ruimte te geven om het hotel in Amsterdam binnen te gaan. Die rustigheid. rustig er Robin, maar ben je nou een beetje klaar hoor? Het is wel duidelijk wie de sterren van het Nederland zelf zal zijn, want Bessie ja, Sneijder, je kom je van Persie. Van Die wil iedereen even zien te spreken in de regen. Doet de zaak geen goed, want de spelers willen toch snel naar binnen om niet drijfnat het hilton binnen te wandelen. Ik denk dat iedereen uh, er enorm naar uitkijkt en uh, ja, dat we blij zijn dat, uh, dat we straks allemaal gaan beginnen. Ja. En men zoveel aandacht rest, als, als jij hier. Ja, je moet het elftal gaan dragen. Hè? Ik denk niet dat ik het elftal hoef, uh, hoef, uh, hoef te gaan dragen. Ik denk dat we, we hebben genoeg kwaliteit hebben uh, we zijn een, een sterk collectief en uh, we ja, moeten het hebt... ook als collectief doen. Affalaa mag gaan tekenen. Affalaai mag gaan tekenen. Ibrahim Affalay zet zelfs geen handtekening als enige van de oranje spelers. Is ook aan de late kant, want om kwart voor één moesten de spelers eigenlijk binnen zijn. Hij rent de trap op en zijn koffer die komt zo te zien later, want zijn auto rijdt weg met de achterbak nog open. Ragnar Niemeyer bij het vertrek. Sterk collectief, goed gevoel, dat soort dingen hoorden die. Inmiddels zitten de spelers dus in het vliegtuig. Na de landing in Polen horen wij daar onze verslaggever Edwin Cornelissen. Ongetwijfeld dezelfde tafereel. En ook na vijf uur het nieuws uit een parlementair onderzoek... dat vandaag is begonnen in Den Haag. Dat gebeurt wel vaker, zo'n parlementair onderzoek. Maar niet in de Eerste Kamer. Het gebeurt nu voor het eerst. U hoort het hier op Radio 1. Tot zo. Avond, BNN Today. Ah, dat mag je best wel zeggen, <laughs> hoor. Het zijn er volgens mij niet echt meisjes met een Sievert boven hun bed, dus... Uh... No. Vanavond om half negen op Radio 1. Uh, u weet dat uh, Nederlandse beunstpersonen uh, met enige regelmaat hier aan uh, gaan deelnemen. Ik ben er zelf ook wel eens een keer geweest. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dan kan we zeker niet naar binnen. Inderdaad. Ja. <laughs> Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren Anonu. ABN Amro. De Bank Anonu. Dit is Radio 1.